achterlaten. De vrouw raakt onderkoeld en vroor dood. In het oosten opklaringen en lichte vorst. Vanuit het westen meer bewolking en later lichte regen. In de ochtend in het noorden nog winterse neerslag, daarna zachter en in de avond overal regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het nieuws op 538. De 538. De 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Van harte welkom in de 538 bij en Taylor Swift. Ook Kensington komt eraan Axel en Grosso.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 538 met Taylor Swift, die worden de veto van Filia. 538. Hey, van harte welkom in de 538. Ik ben Kilio van Luid. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke vrijdag. Ik blijf het zeggen, het is, wat mij betreft, een van de mooiste dagen van de week. Want we gaan namelijk lekker richting het weekend. En uh, over de vrijdag gesproken, ik, uh, ik lees je net een heel onderzoek. Na grondig onderzoek is gebleken dat de focus na twee uur in de middag verdwijnt... bij een hoop mensen, waardoor de productiviteit daalt. En, ik zat het te lezen en toen dacht ik, nou, bij mij was die productiviteit om twee uur s'nachts al uh, gedaald. Laat staan dat ik nog in ieder geval twaalf uur door had moeten focussen, dus omdat jij er net zo lekker in zit als ik. Dan gaan we gaan van een goede nacht tegemoet. Jubilia, Antoon, ze zijn onderweg voor je. En eerst op 5.30, Kensington, dit is Stee. You rock it just oh like you're supposed to hey.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 Dit zo'n goede plaatsvinden, deze nieuwe van Antonie hoorde Tot het eind van mei natuurlijk in de 15 nacht. Kilian van Luid hier, van harte welkom op de vrijdag. De tijd dat je kamerplanten meer gaan bewegen en jezelf is bijna aangebroken. We gaan lekker richting het weekend. Dat doen we uiteraard met de beste muziek. Zo met een Thomas Gray. Ook Alex Warren komt eraan. Hey, en over niks toen gesproken. Zou je graag nu op vakantie willen? Ja, tuurlijk toch? Het kan gratis en voor niets. Hoe het zit, hoor naar de Iglesias. Don't let the world be Don't let a moment go by. I'm oh. Hits. Hoor je op 538. Thomas Gray Rumors. 538. We 538, je hoorde rumors. En voor nog die heerlijke plaats van André Gilesias, Parla, Mos. En ja, over de zomer gesproken. Hè? De 538 zomerweken. Terwijl het buiten echt uh, hartstikke koud is, doen we gewoon hier op 538 alsof uh, de zon super lekker schrijft. We zitten namelijk midden in de 538 zomerweken. En dat betekent dat je vandaag en de volgende week nog de hele week kans kan maken op een heerlijke trip naar de zon. Zodra de oproep voorbij wordt komen overdag... moet je bellen met de studio 0909 3058. Kom je dan in de uitzending... dan mag je misschien wel aan het grote rad hier draaien... dat hier in de, de Studio staat. En daarop staan echt heerlijke zonbestemmingen. Denk bijvoorbeeld aan Creta, Ibiza, Mallorca, Portugal... en echt nog veel en veel meer. Dus wil je gratis ervan iets heerlijk een paar dagen naar de zon... bel dan zodra de oproep voorbij wordt te komen met 0909 30538. Dit Dit de Max en Andy Grammer. Blue-eyed bandy, won't you take me home? Then you touch suns and gold So put your hand in mine And watch me shine, shine, shine Cause the thing I love thing I love about me is you, thing I love about me is you. Zeker gaan bestempelen als een geliefde dag. Want, oh, lekker zeg, we gaan heerlijk richting het weekend. Dat gaan we doen met de beste hits. meteen een heerlijke classic van Kiss. Ook de dancefest van Reinier Zonneveld komt eraan. En eerst op 538 Alex Warren, dit is Eternity. Every is a, Every is a break in the real tide. Oh, how long?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 The world. En eenmaal, je hoorde de nieuwste Rivers natuurlijk in de 5-3-nacht. Cleo van Luit hier. Ik hoop dat je lekker gaat op deze heerlijke vrijdag. Zometeen met de muziek van Rondé ook Timbaland komt eraan. En als ik iets voor je kan doen, de app staat wagenwijd voor je open. Hè? Zoals Sam bijvoorbeeld net deed. Yo, 5-3-8, die dance Je is lekker man. Kun je even draaien, thanks. Komt eraan zo. All to you In the darkness There's so much I want to do And tonight I want to lay it at your 5, 4, 8. Je hoorde Bright Eyes. 5, 3, 8. Hey, en over je ogen gesproken? Wat voor kleur ogen heb jij? Die van mij zijn, zijn blauw. En die van jou denk ik ook. Want uit onderzoek lees ik hier... 65% van de Nederlanders blijkt blauwe ogen te hebben. Maar eigenlijk kan dat dus helemaal niet. Eigenlijk hebben we allemaal dezelfde afwijking. Oh, ooit hebben onze voorvaderen een uh, genetische afwijking gehad... waardoor de ogen geen pigment meer aanmaakten. En dan krijg je een beetje een heel ingewikkeld verhaal... maar eigenlijk komt het er gewoon op neer dat uh, je ogen nog steeds bruin zijn. Alleen door die pigmentafwijking zie je alleen nog maar de blauwe kleur erdoorheen. Het komt er gewoon op neer dat iedereen met een blauwe kleur in de ogen... allemaal dezelfde voorvader heeft gehad vroeger. En zo komt het verhaal uit Urk toch nog weer een stukje dichterbij. Het zijn de hits van 538 met samen met een Sabrina Carpenter. Ook Tim Maland komt eraan. En eerst is dit, Damianon David. You look like someone I know Breathe it like a picture Dangerous as a dagger mm -hmm. I know I've been here before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 5.3, afgesproken met Timbaland. Beland. The Way I Are. Ik heb jullie al vanuit hier, van harte welkom in de 5.3. We gaan vol gas richting het weekend. Yeah! Ja, ja, ja. Met zomaar met pink, ook de nieuwste Justin komt eraan. En eerst is dit, Sabine Carpenter. Oh, I leave quite an impression. ...wat de coalitieplannen van D66, CDA en VVD... ...concreet gaan betekenen voor onder meer de koopkracht, armoede en het klimaat. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving... ...hebben de plannen de afgelopen weken doorgerekend. Straks komen ze met hun conclusies. De coalitieplannen worden ook verwerkt in de economische raming... ...die volgende maand verschijnt. Netsformateur Jetten heeft vandaag de laatste gesprekken... met zijn nieuwe ministers en staatssecretarissen. De laatste minister die aanschuift is David van Beel. Hij krijgt justitie. En ook de kerstverse staatssecretaris van Financiën... Elko Ehrenberg komt bij Jette langs. Hij kwam in beeld door het afhaken van Nathalie van Berkel... nadat bekend werd dat haar cv niet klopte. In het noorden van Italië is een skier om het leven gekomen door een lawine. Hij was met vier anderen gaan skiën in de Aosta-vallei toen het misging. Drie van de groep hebben niks... De vierde ligt gewond in het ziekenhuis. De vijf zijn volgens de Italiaanse media buitenlandse wintersporters... maar uit welk land ze komen is niet duidelijk. En het parlement in de Amerikaanse staat Florida heeft een wet goedgekeurd... waardoor Palm Beach International Airport wordt hernoemd. Het krijgt de naam van president Trump. Het Huis van Afgevaardigden had al voorgestemd en ook de Senaat zei nu ja. De democraten zijn kritisch en zeggen dat de inwoners van Palm Beach County... niks is gevraagd. Er valt eerst nog wat regen of natte sneeuw, vooral in het noorden. Geleidelijk wordt het zachter en vanavond gaat het overal flink regenen. Het wordt 3 tot 8 graden. Dit was het nieuws op 538. 538. De 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Vier uur geweest, het einde van de nacht niet nadert. Zal meteen dit is Wim als je komt eraan. En dit is Sira.